Uur. Waterwalgemoed met het nws journaal Ook de Verenigde Staten houden voorlopig alle vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX 8 en MAX 9 aan de grond, heeft president Trump gezegd. De VS is een van de laatste grote landen die een vliegverbod hebben ingevoerd. Nadat toestellen van hetzelfde type zijn neergestort afgelopen zondag in Ethiopië en zo'n half jaar geleden in Indonesië. Volgens Trump werkt Boeing hard aan een oplossing. Tot die tijd blijven de 737 MAX vliegtuigen aan de grond. Eerder vandaag besloot Canada hetzelfde... en in Europa mag het toestel al sinds gisteren niet meer vliegen. Paul Manafort, oud-campagneleider van president Trump... is veroordeeld tot ruim zes jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan onder meer samenzwering tegen de Verenigde Staten... het beïnvloeden van getuigen en zich niet laten registreren... als buitenlands adviseur voor de toenmalige pro-Russische regering van Oekraïne... Mennefort mag een deel van de straf gelijktijdig uitzitten... met de 4 jaar die hij vorige week kreeg... voor bank- en belastingfraude. De zaken waar Mennefort nu voor is veroordeeld... staan los van zijn campagnewerk voor Trump. Facebook en Instagram kampen met een storing. Wereldwijd melden mensen dat ze problemen hebben... met het plaatsen van berichten. Posts van anderen bekijken lijkt in Nederland nog wel gewoon mogelijk. De problemen begonnen aan het begin van de avond. Het bedrijf meldt dat de storing bekend is. Minister Ollongren roept gemeenten op genoeg borden neer te zetten... waarop politieke partijen posters kunnen plakken... in de aanloop naar de verkiezingen. De SP had vragen gesteld omdat sommige gemeenten... geen of weinig borden hebben neergezet voor de statenverkiezingen. Ollongren zegt dat de borden niet wettelijk zijn voorgeschreven... maar dat gemeenten er wel geld van het Rijk voor krijgen. Het weer nog. In de loop van de avond neemt de buiigheid af... en wordt ook de wind minder sterk. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden. Morgen opnieuw veel regen. In de loop van de middag wordt het dan vanuit het westen droger. Het is morgen 8 tot 12 graden en het waait opnieuw stevig. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Shading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 Who I am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 I'm <laughs> not Ja,